Wij gaan verder. Probeer erg geconcentreerd te zijn. Het is, het is niet genoeg om daarover te hebben. Eet, drink, maar luister er goed. Want het is cruciaal wat wij leren hier en dat is de basis. Als we meenemen dat, dan zal het ons. Kijk nou, stap voor stap, we gaan verder op de weg van die om te zien hoe wij functioneren. Dat is eigenlijk ken de reis naar jezelf om te kijken hoe jij functioneert. Precies hoe jij, jij functioneert en hoe de structuur van jou is om jou te brengen naar tot, de, tot uh, potentieel om jou te laten uitbouwen zoals naar het beste van het best. Daar gaat het om. Ah, niet dat wij moeten Kabbala verspreiden ergens, buiten mijzelf. Dat moeten we niet doen. We moeten niets verspreiden. We moeten alleen verspreiden de Kabbalah binnen jouw reik. Ja? Binnen reik betekent binnen jouw eigen bereik. Reik bereik. Sí? Jou, binnen jouw binnen jou, uh, innerlijk. Dat is wat jou, jou felt van verspreiding van wat je leert. Alleen daarmee help je en jezelf en de wereld. Duidelijk. En de rest is een komedie. onthoud het dat erg goed. Er zijn andere die, laatste, die zich zich bezighouden dan met, met bedrijven of met kabbalah bedrijven. Maar duidelijk, probeer, weet goed, alleen met jezelf, werk aan jezelf en dan zal je de hele wereld echt daadwerkelijk helpen. Maar eerst wel, wel moet je helpen aan jezelf. Duidelijk, een blinde kan geen andere blinde helpen. Als je gaat zien, dan, gaan, dan, dan alles gaat alles. Uh, en dat is wat wij leren. Okay? Om door, de, door, het leven, ziende, uh, door het leven heen te gaan. Bewust. Ja? Niet zo geslingerd worden door, door allerlei omstandigheden. Maar jij moet bepalen jouw lot. Duidelijk. Geen goden bepalen het lot, geen, uh, niets bepaalt het lot van de mens. Kampen, geen kampen, geen, geen uh, Duitsers, en die iedereen, altijd iemand zit in de weg. Of die Duitsers, of die dan, of die dat, of, die, of mevrouw Verdonk, of wie iedereen zit, iemand altijd in de weg. Ieder, ieder, ieder, altijd dwars zit iemand, duidelijk niemand moet dwars zitten alleen jijzelf moet je corrigeren dat is geweldig die ontdekkingsreis naar jezelf dat is wat we leren, de hele zoger gaat over jou persoonlijk over jou dat is iets wat we kan je niet vinden ergens nog een boek dat over mij geschreven is, is ja, daarom ook de profeet ook zegt: het is van mij, de hele Torah is over mij. Ja, die zegt: ik heb de Torah vervuld. En dat is wat van ons ook wordt gevraagd, van elke mens nu wordt gevraagd: vervul je de Torah door te leren de zomer. Anders is het nog geen, anders is het nog een komedie. Echt, het is echt, echt ware komedie. En dat is, let op. Nu probeer volledig heel te concentreren. Straks gaan we naar de volgende pagina. Uh, nu uh, geet, dus, dus nog een, een alinea of halve alinea. Dan gaan we verder. 31. De regel 31, dus de nieuwe alinea. Absoluut, absolute, uh, concentratie. absolute concentratie. Absoluut. En van binnen nog een keer was, net als was. Jij hebt als het ware, jouw ego, ego, ego bestaat nu niet. Probeer hem helemaal klein te maken, klein zacht jezelf van mij te maken. En niet schamen voor, voor wie dan ook, want jij staat voor de Schepper nu, voor de eeuwige. En dat is wat wij allemaal nu staan voor de, voor de Schepper. Dus probeer of absoluut losmaken jezelf van al de ellende, wat er ook is. Morgen moet ik dan weer invullen die belastingformulier nee de, nee de like. of wat dan Niet denken dat morgen zal ik dat wel doen. Of wat dan ook. Maar nu absoluut nergens wat hier zit. Een stukje uit je van jezelf wat jij moet ontvangen. 31. We zijn schomer. Wahoo, mifta, sagit. Hoe opdat en dat is wat hij zegt de zoger zegt dat deze miftecha die doet dicht en die doet open die maakt open ja die doet dicht en maakt open dubbele punt we af twintighderdag we afvalpi shehisgero u nasim, alidei, heitata, a. 33, hei, naim, dubbele punt. We 32, alpi, en ondanks het feit dat zijn dicht doen en zijn openmaken, nasim worden gemaakt, gedaan alle die heet data a ben ik weinig door die heet dat A die in die in de Nikwenaim staat. Ja, eigenlijk ja, alles afhankelijk is natuurlijk zit hem open en dicht doen in die heet dat A in het hoofd. Hij zegt ondanks het feit dat het zo so is, toch uh, is het de essentie daar, uh, van het hele openen en Dichtdun is in de Miftecha, dus aan de Ateret Yesod en niet in de Malchut. 33, dubbele punt. Er gaat ons eindleggen. Shebijyota olale nikwe inay. Hi, 34, so geret hamoch in de gar. Ki az nishe'ara partsuf. 35, behisaron achap de kelim. Uwachosser gar de orot, punt, 33. Shebihuta, en nu zegt dit, Shebihuta, o nikwe dat aangezien die malchut, de malchut, of die heitata avet hij zegt, de onderste letter Hey van de naam van de Hawaï, steigt op naar de nikwe steigt op naar de opening van de ogen, dus onder de kochma van elke parzov. Dat is schwar de schwar mag niet. geret, 34, ha in de gar, zij doet dicht de mochin van de gar. Duidelijk. Waarom? Dan komen geen gar in de parzoof. In de hele parzoof komen geen gar. Waarom niet? Dus geen lichten van gar. Waarom? Ki az ni sha'ar want dan blijft de parzoof Begisaron, Achab, de Kilim. Dan bleef de Partsouf uh, uh, uh, in het oosten waarbij hem ontbreekt aan de Achab van de Kilim. Aan de Ozen, -hot en P van de Kilim. Kijk, kijk als Mahmoud komt nu in het hoofd te staan, ja, de ware Mahmoud. Dan in het hoofd hebben we alleen maar Keter, van de Kilim. Ja of niet? En de Kilim van de hele Partsouf. Binazeren pinnenmaal goed, die dalen naar beneden of heet binazeren pinnenmaal eenmaal goed. Dat is, uh, dat betekent die die dan Achab, ja ozen grote Dan betekent dat in het hoofd geen kilim zijn, Achab, dus geen kilim binazeren dus pinnenmaal goed zijn. We horen Sara garde en overeenkomstig ontbreekt er aan hen de lichten van Gar. Ja, in het hoofd hebben we een kettergemaag van Kilim, en netgezroeg van de lichten. Ja, en omdat de beet ontbreken van Binazir en malchut, ontbreken ook de lichten die, dat die, hen, die met hen uh, mee zou zo komen in de, in de traptreden. Ja? En nu, de Kilim, nog een keer, de Kilim, Binazir en goed, of Kilim, Achab. Die zijn vallen onder de traptreden. Waarom De maar Die maakt een volle stop. En betekent dat. En de lichten. En de lichten. Waar zijn die lichten Gar, We hebben gezegd. Hij heeft ons verteld. Dat de lichten gar Die blijven in het hoofd zitten. Verborgen in het hoofd. Want er is geen plaats. Geen kilim in het hoofd. Om die lichten te doen binnenkomen. Dus ze zijn verborgen daar in het hoofd. Dat is wat hij zegt ons. En dus ontbreken de gar van de lichten, met het ontbreken van de achap van de kilim, binazeerend bin en maar goed, ontbreken ook de lichten die daarmee die te, te maken hebben. Overeenkomen, 36. Ben la En nu zegt hij iets wat we hebben nog niet geleerd hij zegt zo, een nieuw wanneer die malgoed, Kijk, we hebben zo opgetekend, maar natuurlijk dat in het hoofd van Aboyim. natuurlijk dat die, die malgoed die ook die staat daar en die malgoed natuurlijk kan ook afdalen in het hoofd, dat in de echte ketter Gogma en bina naar zijn eigen malgoed, Natuurlijk kan ze afdalen. Ja, we zeggen, we zeggen altijd blijf daar. Staan maar in principe kan het zij wel wel afdalen naar haarzelf, naar haar eigen malchut. Kijk naar nou wat hij zegt. Ondanks het feit dat zij oh nee, bij het zegt reddet me nietwee En wanneer zij afdaalt van de nietwee naam, bachazara Wanneer die malchut in het hoofd, in het arig die daalt af het schijnt dat hij dat zo zegt ik, ik wil nu niet beweren want we zullen zien maar het schijnt wel dat hij het zo zo zegt er wil op een alle, alle andere plekken staat het dat hij gaat niet uit altijd blijft die, die malgoed blijft altijd daar staan Oké? Okay? maar hij zegt wanneer die malgoed dan daalt naar de, naar de pijn naar de plaats dus niet onder de in het hoofd maar we hebben dat niet opgetekend hier om het niet ingewikkelder te maken onnodig maar in het hoofd, ja, Abuim. Maar daar bestaat natuurlijk ook in nog. Die kan ook als het gaduut wordt, ja, dan kan ze dan naar naar P komen naar haar eigen plaats. Hy potahe tamochin dan open zij de mochin van gar sheja she sheja iroba Die die welke mochin zullen kan schijnen in de partsoef. En nu komen we tot het iets belangrijks, wat het onderwerp, hoe komt ja? kom dat als, het, al, let op, als in de partsoef, erg belangrijk, wat ik probeer nu uit te drukken, als wij zeggen dat in de partsoef twee punten zijn, ja of niet? Eén punt in het hoofd, ketter, waar de malgoed van de malgoed staat, ja, die slus maakt. Duidelijk. En alleen wij, alleen dus, in het onderste partsoef van de waak, daar kan, waar de miefde staat, daar kan wel beweging zijn, nee? en licht lichthochma ontvangen worden. Maar hoe kan die lichthochma ontvangen worden, als wij zeggen dat in het hoofd sluis is? Ja, dat, dat het hoofd, van het hoofd ontvangen wij niets. Hoe kan dat? Nee, maar goed, maar dat is niet alleen dat. Maar kijk nou hoe hij ons dat vertelt. Dan zegt hij dat, dat in a, dat... Uh, in een Godlood, laten we zeggen, dat de Malchut in het hoofd, die komt dan in haar plaats, in het hoofd, naar de P, hij zegt, ki azen, van dan de volgende pagina, de pagina nun, het, erg belangrijk om dat te snappen, de rege, nun, het, dus de 58, de rechterkolom, de eerste rechter, mehazeret, hachap, de kilim, we garde de rood le de Van dan, kijk wat je zegt, keren terug de achap van de kilim, oftewel de bina, bina, uh, uh, ze gaan binnen maar goed van de kilim, keren terug. En gar de rood en de gar van de lichten, keren terug naar de partsoeg. Punt. Haré. Zoals je ze Garey, twee sherak heet dat dat aad I ha pota we weg sogeret weg weg weg weg weg weg weg weg het weg weg het ook weg so, dus, dat die weg weg weg weg weg weg weg dat weg weg weg de weg weg weg weg weg weg weg weg weg de... weg weg weg weg weg ...naar de pe, naar haar eigen plaats van de pe... ...waarbij zij doet optillen... ...de sferot binnen, zeer een helemaal goed... ...in het hoofd... ...en dan kan zij ook gar van lichten ontvangen. Zeer vreemd wat je zegt... ...maar het is ook zo, so, maar... ...en dan zegt hij dat... dat ...kijk nou, zegt hij, Harry, dus... Shirak hey that the Azt ma that Aleymard the that the he, of the well de malhud de self keg said he ha they did it open open ja yeah? they do they it open and do it dicht ja as it so is and you keg the keg the ons drie ik ben blij dat de vrouwen die hier zijn, een naam van 44 bazaar, een naam van 44 bazaar, een naam van 44 bazaar, <coughs> Kijk naar nou wat hij zegt. Erg belangrijk. Dus, yes. inderdaad, zo zegt hij dat in het hoofd, dat die malchut ook kan zakken van de plaats in het hoofd, van de onder de hoogman, naar de malchut in het hoofd. Ja, oké. Okay. Maar, maar zegt hij, let op. Iim kol z toch zegt hij. Kijk als malchut let op, als malchut in het hoofd afdaalt uh, afdalt in het in het naar de p. Dus naar de malchut waar de malchut normaal staat. En dan kreeg hij dan al die lichten in het hoofd. Nou en wat? Ze kan niet doorgeven die lichten. Waarom? De malchut blijft toch wel malchut. Oké, okay, de malchut staat nu niet meer in het in de in de, onder de gogma, in het hoofd, ja, maar die staat dan in de pe van het hoofd. Nog stijds in het hoofd. Stijds in het hoofd, ja, oké, okay, ik kan het niet optekenen op te hier, het is wordt te, te druk, ja, duidelijk. Maar in het hoofd, nu heb ik alleen zo opgetekend, dat zij staat in het hoofd, dus in de abu, abu, hier, maar staat in de onder de hoogma. maar zij kan ook, als het galoot is, dan komt ze natuurlijk in de p. dus in de plaats echt van de p. dus, daar da, waren de malgoed mal in het hoofd. En wat? Oké, okay, dan hebben we, wat hebben we dan? Dan hebben we in het hoofd, hebben we wel gar, ja of niet? Gar, we hebben alle gaar. oké, okay, geweldig. En, maar, die malgoed kan dan niet doorgeven, ja, dat zit wel, die malgoed, de malgoed, die kan het licht niet van binnen doorgeven, aan het, aan het lichaam. Waarom, malgoed, de malgoed, die, mal die zegt, we hebben gezegd, malgoed, de malgoed is onderworpen aan dit centrumalief. Die kan nooit, die kan tot de komst van de machine kan ze je niet doorlaten. Dus oké, okay, dan op die manier komt die mal goed naar de harige plaats in het hoofd. Verkrijgt dan de gar geweldig? Ze verkrijgt gar. Heeft het hoofd gar nodig? Ja, nee, ja, of niet. In Abu Yimah heeft geen gar nodig. Nou, oké, okay, ze ontvangt nu gar, ze heeft geen gar nodig. Eigenlijk, Bina, uh, Abu Yima. Zij heeft dat, want zei verkiest toch wat? Ghassadi. Dus dat is wat hij zegt. Natuurlijk, dat vindt altijd plaats, veel wel plaats daar in het hoofd. Maar het is niet, let us, het is niet de doorslaggevende betekenis. Dat wat hij ons wil zeggen. dadelijk. Daarom letten we niet op wat het in het hoofd is mediemaal goed. Waarom niet? Want niet zij doet het openen, de lichten. Ja? Oké, okay, ze gaat naar beneden, oké, okay, ze het, wordt het gar ontvangen, maar zij kan het gar niet doorgeven op die manier. De echte eh, doorgever en het, het, het is dan die ateretjes, zo so de miftige, die staat niet in het hoofd, maar in het lichaam. Dat is wat hij ons wil zeggen. Maar waarom zeg hij dan, uh, alleen de heet dat de a en slaap. Nee, hij zegt zo dat het A, het is, het is net zo, het bleef blijkt bleef bleef zo, dat het of dat, of dat het A open staat, of het heet dat A doet open en dicht. Ja? Maar in principe zegt hij dat de werking daarvan, van het open gaan en daadwerkelijke open gaan en dicht doen, is, uh, is, is de miftega en niet. En zij gaat nu ons <coughs> verder uitleggen. is zijn nog niet klaar. Dus, dat is wat hij zegt. Eerst zeg je dat wel, inderdaad. Kijk, in het hoofd. Die ook de malgoed in het hoofd, die komt in, het, in de malgoed van het hoofd te staan. Ja, als het, als het garloed is. En die ontvangt dan de gar van de lichten. En toch zegt hij uh, dat het aspect van het... In kolze, desalniettemin, kan je van je en mochin een nam bagar, aangezien het openen van mochin van de gar niet el, uh, eh, al is alleen maar in de zat, ja, in de zat van de partsoef, alleen maar in dat uh, onderste partsoef. Daar is wel opening, waarom? Cheba hen, een namsolet, het heet het ah, waarom is het hier in het onderste partsoef? Dus onder die niet in de abu maar als in de in de wak van de partsouf. Hier in dit geval is het hierzo. waarom is het hier in het onderste partsouf? Omdat daar zegt hij: "Shebahen na sholatet het A, ella aterat Want in dat onderste partsouf van de wak daar heerst niet de a, niet de malchut de malchut, die niet kan doorlaten het licht hoogma. Maar daar heerst uh, ateret jesod, nou, op, op jesod was er geen verbod, duidelijk. Uh, hanikra, miftige, welke ateret jesod heet miftige. Want dit hier in dat, in dat groene, ja, groen magneetje, dus daar is de mal, nie mal goed, niet mal goed is, steekt op naar, naar, die, naar, ja, naar, naar het hoofd van de wak. Maar de ateret jesot, en daarom de ateret jesot kan naar boven, naar beneden gaan. Doorgeven, ja. Als er, als er krachten zijn er in partsouf, dan die werkt als miftige. Ja, dan werkt die, de, dan de miftige, nee, het is altijd miftige. Dus ateret jesot, ja, in de onderste partsouf. Als er krachten zijn in de partsouf of in de onderste, dan gaat die miftige werken als sleutel, ja? Nou, als sleutel om openen te doen, die maakt open. Als er geen kracht is nog in de persoef of in de onderste, die aan wie de, die dat moet gegeven worden, dan doe die dicht. Kijk, dat er het zo, doe dicht. Kijk nou goed nu hoe dat is geweldig is, ook in ons. Het is dus niet dat onder ons moet zijn een gatje. Een gat in, in onder ons, waar wij in die gat moeten we dat licht of al alle, het alle, alle, licht in al het alle genot, etc. naar binnen te, te, te, te, in te zuigen, als het ware. Alles wat ik ontvang in mijzelf. Het is dus net als een gat onder ons is. Ja? Dat is niet zo so, is bedoeld dat om zo te doen, egoïstisch. Dat is men steeds meer, meer, meer en meer en meer geen einde komt. Maar wij stoelen op je we We moeten op de je soort stoelen. Ather het oké. Okay. En die heeft altijd twee punten, rechts en links. Rechts chassadim en links geworra, geworra, geworra. En die hebben altijd je let op in de je soort, in de ather het je zitten die twee Punt ...zit die miftige... ...en moeten we goed altijd weten... ...bij ons is het zo... ...dus het is niet zo dat het... maar ontvangen zoals je wil... ...het is niet zo... Ja, iedereen ziet het... ...het is altijd die twee zitten in de aterritjes... ...er is geen verbod... ja. ...er is geen verbod om te ontvangen... ...er is geen verbod om... De... ...maar die twee krachten zitten in die miftige... ...bij ons ook in elke toestand... ...welke krachten die aterritjes... Heb ik de krachten om iets te ontvangen, legitiem te ontvangen? Ontvang ik? Ja, laat ik mee, laat ik dan via de atheretie zot licht naar binnen komen. Licht, genot, alles wat je wil. Doet er niet toe wat. En heb ik die krachten niet, dan mijn atheretie zot gaat, gaat als het ware dicht doen. Maar het is geen, maar goed en Het goed. Het is hetzelfde, die kan altijd, van, altijd laten, laten binnenkomen, maar die doet het dicht om mij om niet te verblinden, om mij niet te laten egoïstisch te ontvangen, om mij niet te laten zondigen. Op die manier alleen via de Eterity verkregen we de het zelfregulerende systeem waarbij we kunnen... Altijd permanent verbonden zijn met het licht. Eigenlijk? Aterat Yisot is licht. Kli die altijd, dat altijd kli licht ontvangt. Eigenlijk? Dus, of ik ontvang het licht alleen maar voor Keter van de Aterat Yisot. Eigenlijk? In Aterat Yisot kan je ook zeggen, Aterat Yisot kunnen we ook in Tinsfirot uh, indelen. En dan kan ik zeggen alleen in Keter kan ik een beetje ontvangen, laten we zeggen, alleen maar nefresroog. Ja, maar ik kan het ook, ja, maar dan kan ik het ook, eh, als ik meer krachten heb, kan ik hem ook laten via de linkerlijn, maar ook niet via de linkerlijn, op. Die twee hebben, twee hebben, is zo, twee rechts en links. Maar dan moet het ook niet zomaar rechts en links, maar dan van rechts, ...van rechts geef ik dan... ...gezet aan de mal goed wat in mij is. En dan... ...van links geef ik dan de rood die, En dat is ook... ...doe ik dat via de middelste lijn ook. Dat zullen we dat leren. Maar dat is... ...op die manier kan het wel... ...omhoog en naar beneden... ...kan het ontvangen worden... ...en opeens, als het geen kracht is... ...of niet genoeg, kunnen we stoppen. Maar dat is stop, dat niet stop is... Als sluis helemaal zoals het bij maal goed, maal goed is. En dat is dan die, die vruchtbare bodem waar, waar we het over hebben. Die aterritie is zout. En dan kunnen we zoveel ontvangen als we willen. Waarom? Wij zondigen niet. Eigenlijk, Wij ontvangt, wat je ontvangt, je ontvangt niet egoïstisch ontvangen. En dat is geweldig. Dan kan je ontvangen zoals je wil. Waarom? Het is een zelfregulerend mechanisme. Als ik wil iets voor mijzelf ontvangen, dan komt het direct mijn jesot, jesot die gaat omhoog, ja? die gaat, zegt, tot hier niet verder. Eigenlijk. En als ik wel krachten heb, of instelling, op, instel ik mijn, instel mij in op de manier dat ik kan ontvangen, dan gaat het jesot naar binnen. Onthoud het, onthoud het altijd zo. So. Er is niets binnen ons behalve mijn eigen vermogen om uit te zetten mijn jesot naar binnen. Anders is het absolute leegte. Er bestaat niets anders. Er is een groot geheim wat ik vertel. Dus het is niets wat er iets binnen jou is behalve, jij kan niets opbouwen behalve dat jij de je zoot in elke toestand laat. Uiteenzetten en in breedte en in, in diepte. Daarin alleen kan je licht ontvangen. Geen andere plaats is om licht te ontvangen. Anders ontvangen we gewoon in fysiek, in, in, in, in, uh, emotionele dingen die absoluut niet in onze kilim zitten. Duidelijk. Onze kilim alleen ervaren iets van buiten, maar het is niet van mij. Duidelijk, het is niet opgebouwd aan mijn krachten. Dus, ik kan alleen, de mens kan alleen opbouwen, alleen door die atheritiezoot wat je hebt, daarin kan je licht inzuigen. Ja, heb je kracht? Zuigen erin. En dan ga je verder daarin inzuigen. Je gaat dieper, dieper, jouw atheritiezoot, in elke toestand verkrijg je iets extra. Duidelijk, jouw atheritiezoot gaat meer dieper komen en breder maken, et cetera. Dat is jouw. Dat is, dat is jouw persoonlijkheid. Wat jij opbouwt met jouw authority. En niets van buiten. Wat al die, all die indrukken van buiten. Dat, en je kan lezen wat je wil. En lezen en dat. In, en uh, relaties, et cetera. Dat is alles buiten jezelf. Ja? Dat is alles is nodig. Maar jij, jouw unieke, jouw unieke ziel. Dat kan je alleen maar uitbouwen. Door de aterrit je zo steeds in elke toestand die, die miftige steeds laten naar uitkomen, naar boven en naar beneden. En niets verdwijnt in het geestelijke. Als je omhoog gaat, ja, dan doe je dan een tijdelijke stop. Ja. Als het ware. En als je die, als die weer krachten hebt, dan gaat je wel naar beneden. En dat gaat ook nog via de middelste lijn zelf, soort mechanisme zitten, dat als je dat niet aan kan, dat het dan de slot komt. Op ja. Waarom eh, hebben we het ook al een keer besproken, dat als je het ten onrechte binnenhaalt, dat je dan gelijk de uh, citra agra uh, het goed, dan kan, zou dat niet kunnen, want er zit een slot op. Ja, kijk, dat, toch, wij, wij dan spreken dan. van een situatie van een mens die aan zichzelf werkt. Wij spreken van de situatie wanneer jij in elke toestand Verbergt zo hoog mogelijk in het hoofd van jouw partsoef, van jouw tien daar verberg je je mal goed de mal goed. Deidelijk. jij doet niets daarmee. Duidelijk, jij alleen leeft door jou, uh, door die zeven onderste sferoot, en daar zit helemaal goed. Eigenlijk, dat zit helemaal goed. Het is alleen maar. Uh, alleen maar uh, het is allemaal binazie en binnen Malchut, dat is een kilim van het geven. Ja, of niet? Daar kan je ja. altijd zoveel doen als je wil, waarom? De Malchut zit verborgen. Dus je moet altijd zorgen dat je in elke toestand dat de Malchut verborgen is. En daarom is elke een vorm van, elke vorm van kwaad worden, boos worden, is ruinerend. Begrijp je dat? En ik kende wel een kabbalist die Groot in deze tijd is. Hele grote, ik bedoel, grote, in de zin dat hij naar buiten komt en zo. Maar ik hoorde hem schreeuwen daar op een congres en ik dacht. Ik hoorde hier in Nederland niet een, een gewone stratenmaker die dat zo op die manier dat doet. eigenlijk. En ik begreep het ook niet hoe dat allemaal, hoe ze dat allemaal doen. Ik bedoel, ik bedoel. Terwijl men weet dat dit mag niet, dat absoluut niet. Dus wat ik bedoel, wat aan jullie te zeggen, je mag niet boos worden, dat is verschrikkelijk. Boos worden betekent, wat betekent boos worden? Wat ga je doen boos worden? Je hebt geen relatie, je hebt geen relatie met jouw atherity zot. als het ware. Jouw atherity wordt verkracht, door jouw eigen kwaad worden. Door wie? Doordat jij trekt nu, de, als het ware, die... die Reflectie van jouw malgoed, de malgoed die zit in het hoofd, jij ja, gaat hem, gaat hem naar beneden trekken, dat is wat je doet, als je, dan het herret, als je dan kwaad wordt, ja, echt boos wordt, en daarom wordt gezegd, dan moet je weer opnieuw gaan werken. Mensen moeten heel opnieuw beginnen, en daarom is het wat lukt het mensen niet, We leren zoveel so kabbala, zo so lukt het hem niet, 10, 20 jaar, 30 jaar, waarom niet? Men werkt niet aan zichzelf. Men wordt kwaad. Als je kwaad wordt, dan moet je weer opnieuw beginnen. Dus als je wordt boos, er zijn situaties waarin je voelt dat je... Wo maar dan moet je dat... Je moet je niet onder... Ah? De verbindt, je praat al ja, alsof het een soort kaarthuis is. Dat als je boos wordt... De Jij ja, ja, kijk. Wat je had opgebouwd... Kijk, wat betekent niets verdwijnt in het geestelijke natuurlijk. Wat je had opgebouwd, natuurlijk komt in jouw eeuwige balans. In jouw, jouw eeuwige rekening. Maar de betekenis bedoeling, wat daarmee is in deze toest, vanaf nieuw, vanaf nieuw heb je, heb je het kapot gemaakt. Dus vanaf nieuw moet je weer, vanaf nieuw moet je weer op gaan beginnen. Wat je had verdiend, dat is het weer verdiend. Maar nieuw moet je weer gaan beginnen. Het is verschrikkelijk. Natuurlijk gaat het sneller, je moet het stel, je, je hebt de regime, je hebt далее, je moet je veel, veel sneller kan je dat opbouwen. Maar het moet zo'n tijd komen. Maar sap voor sap, het is niet erg dat dit zo gebeurt. Maar je moet wel altijd ingrepen sneller. En hoe is ingrepen? <coughs> Om weer te gaan voelen jouw ateret jesod. Weer de relatie met ateret jesod. Want als je voelt de ateret jesod, voelt je weer chassadin daarbij. Deja, right? ateret jesod heeft chassadin en Vorot. Chassadin aan de rechterkant en Vorot en, en aan de linkerkant. Maar, die, maar goed, maar goed. Maar goed, maar goed heeft niets. Maar goed, maar goed is alleen maar een punt. Dat mag niet ontvangen. Maar straks komen we toch tot die maar goed, maar goed. We zullen zien dat die maar goed, maar goed, maar goed zelf is nog niet zo erg aan toe is. Maar daar zit nog iets geweldigs. Want wij weten nog steeds niet hoe kunnen wij, hoe komt wij weten nog steeds niet. Hoe komt daar het licht nu naar binnen, naar binnen? Ja, we hebben gezegd dat hier binnen, in, dat, in de wak van de partsoef, of hier ontvangt toch wel die Gochma en alles, en dat gaat weer naar beneden. Maar we zeggen dat, we hebben ook gezegd, dat de boven is schluss. ja, de ketter Gochma, en daaronder staat de malgoed, de malgoed. Hoe kunnen we dan verder ontvangen? Ik heb daar aan de, aan de rechtertekening al opgemaakt. Maar niet spieken, maar eerst kijken goed. Niet kijken, alleen maar eerst wat we leren, dat moet je doen. Dat is niet, ja, als je gaat eten. jij ziet daar, de, de huisvrouw dan heeft, de lekkere taartjes, cetera. Maar jij moet, jij wacht even, ja, zo. So, jij weet het, eerst moet, je, eerst, eerst moet je een soepje nemen, ja, en dat en dat. Daar zit weer iets lekkers wat zij dan serveert als de vierde, het vierde gerecht. Vierde gerecht, ja, in de volgorde. Maar jij lust het niet, het soepje, je moet uh, het wel daaraan meedoen, maar dan straks... Dat is dan wat hij daar rechts had opgeschreven. Dat is opgetekend. Dat is echt een biefstukje. oké. Wij gaan verder. Dat is wat hij zegt, dat in, the, in, the Miftige, yeah? in Miftige, die de Mieftega... Ja, in die Mieftega zegt hij... Dat in de gar... In de gar, die heerst in de gar... Dus in de hoofd, daar heerst de hete a. ja of niet, de maalgoed, de malhood, Maar in de wak van elke elk persoon, daar heerst de mifticha. En bij jou moet het, bij ons moet het dus altijd heersen de miefdige. Eigenlijk altijd miefdige moet je, moet je laten heersen in jezelf. Dan ga je opbouwen, ga je opbloeien. Als, als, als, weet ik niet wat. Als seder van de Libanon. Ik weet niet of in Libanon daar kan nog iets, voorlopig nog, ja, kan niets, ceder, nog niets. In Libanon kan voorlopig ja, maar, maar, niets goeds, goeds, goeds, goeds nog uh, opbloeien. Maar dat komt wel, maar seders, behalve seders misschien. De seders van de Libanon. Ja, oké. Okay. Dan, ook dat moeten we ook leren wat het is, wat betekent dat seders van de seders van Libanon, wat het allemaal is. Dat is alles geestelijk. Uh, dus, en dan, en de heet het aan, uh, Nisharo, tamid, bifinat, avira, de lo, it kijk nou wat hij zegt, en de gar, ondanks het feit, ja, let op, ondanks het feit, dat bij het afdalen in het hoofd van die malchut, de malchut, naar de pe, naar de mond, naar het mond, en daar krijgt hij dan, krijgt hij dan in het hoofd komen dan de gar, ja, de gar van lichten, ondanks dat zegt hij on, ons, dat in het hoofd blijft altijd blijft altijd het aspect van Avira Deloitte, ja, de, de lucht dat niet gekend wordt. Waarom? Wat betekent lucht dat niet gekend wordt? Dat betekent Hassadim. Hassadim kan je niet leren, je kan het niet uitdrukken in getalen, in niets. Hassadim, ja, Hassadim dat is liefde, dat is, uh, yeah, dat is niet het is onbeperkt, het is niet en dat is in het hoofd in het hoofd van Aboima het blijft altijd avira, blijft altijd lucht, blijft altijd chassadim Eigenlijk, ondanks het feit dat er gochma komt ze hebben gewoon gochma nodig, oké okay, komt chochma, ze Abou Ima zijn altijd, altijd uh, gar, Duidelijk. Abou Ima gar, maar alleen gar van chassadim Eigenlijk in het gar, wat is een gar? ketter chogma binnen. En de Bina he is ook behoort bij Gar. Bina behoort bij de hoofd van de Partsouf. Eigenlijk, zij is vol van chassadim, maar ze heeft chassadim niet nodig. ze heeft, heeft chochma niet nodig, ze prefereert chassadim. Het is een uh, dunne chassadim wat ze heeft. Want haar chassadim zijn even, even goed als chochma, is niet minder dan de chochma. Oké? Okay? That is what he said. Ulefikhah seifun meyuch ha'sod, ha'sgera, uveha pticha, al ha'miftachavlo al hey tada. And darum sekti Ulifikach and darum heeft het dicht doen en het open doen, open te doen heeft dan te maken met de miefdige, alleen de miefdige slaat het op de miefdige. Zij kan het daadwerkelijk open doen en dicht doen. En niet de heetata. Heetata, niet, het, de malgoed, de malgoed niet. Uh, niet waar, die kan oké, okay, die kan wel die gogma uh, ontvangen, maar dan komt er toch wel een volle stop. Dat gaat niet. Hij gaat niet verder doorgeven. En nu, de volgende, gaan we de volgende, uh, de volgende oot doen. En daar komt iets geweldigs voor ons, dat wij zullen zien op welke manier wat wel nog extra komt. Let op. Bovenaan de regel non-get. Sorry, de, de, pla, de pagina non-get, 58, de eerste regel van de zogers zelf. Mem gimme. Bahahu gala. It be Ganizin Satimin, Sagiin, Eilin ae Eilin. Bahagu Hichala in deze Hechal of in deze zaal. It be Daris in hem, derzen in hem. Ganizin Satimin, Ganizin Satimin betekent verborgen schatten. Satimen verborgen. En geniezen verborgen. Uh, Satimen zijn verborgen. Beide eigenlijk. Verborgen, verborgenheden. Verborgen, verborgenheden. Oké, okay, ik kan het zelf zeggen. Ver, uh, ja, We zullen zien. Sagin, vele, vele verborgen. Uh, ver, verborgen. Verborgenheden. Eilen al eilen. De ene boven de andere. <coughs> Uwahahahu, twee hegalen. Het is ook erg belangrijk wat hij ons nu vertelt. Behou hei halen. Behou hei halen twee. Iet terrein. U bad setimo. We non on chamishin. Behou In deze zaal van de binatus. Abou It Iet terrein. Dat zijn poorten. U bad setimo. Gemaakt we non-chamischen, en die zijn vijftig. Vijftig poorten van de Bina. Vijftig poorten van het begrijpen. Ja, die vijftig poorten waar dus Moshe had beklommen tot negen en veertigste. Let op. Aglifu le arba citrin. We de volgende pagina. We hebben de volgende pagina niet, maar dat heb je ook niet nodig. Alleen maar twee regeltjes van de zoger. We we hebben, nee, we hebben, we hebben, we hebben, we hebben, we hebben, we hebben, we hebben, we hebben, we hebben, we hebben, we we hebben, we hebben, we we hebben, we die zijn geworden tot 49. 49. Hier zit een enorm geheim. En st komt straks. Had Tara letle sitra i hu ila i hu u wagin kaha hu Tara a satim. Hij zegt zo so de laatste. Had Tara let la Satra. Die ene vijftigste poort, die heeft geen kant. Of geen kant letterlijk. Lo het is niet bekend. Iho leela of die boven is. Iho letata of die beneden is. Uwagin kach en daarom. Gahu Tara Satim en daarom is die vijftigste poort verborgen. Als je zo leest en je niets begrijpen. Ja, ik heb tientallen jaren de Torah geleerd en ik heb ook gevraagd, wat betekent die vijftigste poort waar dus de Moshe niet kon binnenkomen. En niemand kon me begrijpen of, nie, niemand kon me antwoorden waarom zonder Kabbalah, niemand begrijpt het überhaupt waar het over gaat. Begrijp je dat? Want die, al die 50 poorten, waar bevinden ze zich, mijn vrienden? In de absolute, waar? Nee, welke maar goed. In de absolute bevinden zich 50. Well, we zullen zien, maar in de absolute. Terwijl alles wat mijn volk leert is alleen maar maximum de bria. Dus, er is alles onder de absolute. Dus wat kunnen ze. Daarom kon ik. Het. Ik zocht overal, maar geen antwoorden kon ik vinden, omdat het onmogelijk was om antwoorden te verkrijgen van begrijp dat, van de Torah geleerden die geen Kabbalah leren want kunnen ze niet absoluut onmogelijk ik zeg het jullie zoals het is onmogelijk om van hen iets te leren, boven iets wat boven in de absolute is daarom absoluut, de, deze vraag was so absoluut van mij uh, on, niet op zijn plaats duidelijk. je kan niet vragen, iemand die daar niet, niet ervaring niet ervaart wat absolute is duidelijk en niemand ervaart wat het is. Moet je leren het alleen vanuit de zoger. Eigenlijk, Want kijk nou naar hun ogen. Altijd, ogen altijd, bo, bo, bo, altijd de ogen zijn dicht. En kijk nou naar jullie ogen nu. Hoe jullie kwamen hier en kijk naar jouw eigen ogen. Iedereen kijkt, naar ik, kijkt als mens. En dat is erg geweldig. Waarom? Dat is wat we leren. Wij ontvangen licht van het leven. Daarom steeds meer worden we doordrongen door het leven en dat geeft leven, daarom is het steeds heb ik het erover, en nu kijk over die vijftig poorten waar ik geen antwoord op kon geven, en ik heb een ik echte boekworm ik heb overal ge, gezeten, in al die boeken, en ik kon geen antwoord geven, kijk nou in zo'n klein stukje geeft hij mij absoluut voldoende antwoord. ja en aan het einde van de les zal ik nog een stukje vertellen over een bepaalde iets wat er gisteren plaatsvond in alles in de hoogte van de wereld. En dat niemand begreep wat er, wat er ze deden. En ze doen al 3000 jaar, maar ze begrepen niet wat ze dat doen. Behalve natuurlijk zeer uitzonderlijke figuren. Maar wij hoeven geen uitzonderlijke figuren meer te zijn. Want wij hebben de zoger, de meest uitzonderlijke van alles. Dan kunnen wij zogar leren. Oké? En u kijkt. En nu goed kijken wat je ons vertelt, want het is iets wat onze ogen helemaal open gaat laten maken. Doet Let op. Had, had ik het verteld? Ja. We keren terug naar de vorige pagina. De pagina Nun het 58. De regel 9. Ot Mem gimmel. 3. Uh, uh, 43. hoe hala id in die zaal, in deze zaal, is er of zijn er begoeden. Dubbele punt. Beato tien hei hal eerst stumim merubim o merubim. Eilo al eilo punt. Kijk nou hoe hij ons vertaalt. to tien hei in deze zaal, dus in deze zaal van die van de Abouhima. Kijk nou, we weten waar het is. En niet ergens wat men vertelt. Iets wat. Pff, wat het is. We, we kunnen nu precies aangeven. Daar is het. En van binnen kan je ook die, die, die, die bewegingen omhoog maken. Binnen jezelf. En dat is de waarheid. Hoe jij dat ervaart. Dat is jouw waarheid op een het, op het gegeven moment. Hoe hij gaat in deze zaal. 10 years, rot stumim om zijn er schatten, Wat is een schatten, Schatten die stumim, ver die verborgen zijn om um en die velen zijn. Vele schatten zijn er. Die daar in die, in die Abelim, daar zitten vele schatten verborgen. Nou, wat hebben we daaraan? We hadden gezegd vroeger, ja, dat we kunnen daar kunnen daarvan niet ontvangen. Ja, vanwege die mal goed. Maar kijk nou wat je ons vertelt. Eilu al eilu, die schatten zijn de, deze boven de andere, de ene boven de andere, dus vele schatten. Kijk nou hoe je zegt, niet horizontaal, maar verticaal, de boven elkaar, dus naar niveaus. Dus beotoi gahi hal sharim, shariim 12. Klomar. Shenassou. Kedeli. Stom. Et. Au. Rood. We hamishim. En Chamishim. volledige absolute concentratie. Absolute. Wat je kan. De de best doen. Boven jou absolute maximum gaan. Dan zal het ervaren. 11. beoto to ah, in deze zaal. Yes, Sharim zijn er poorten, die zijn gemaakt om te verbergen. 12. Klomar, dat wil zeggen. Kijk nou hoe hij ons helpt. Dat wil zeggen dat die gemaakt zijn om de lichten te verbergen. Want dat is ook verberging van de lichten, is ook belangrijk. Dat is niet alles wat we moeten ontvangen. Verberging, we wij ontvangen van de verborgen dingen meer dan wat wij ontvangen van evidente dingen. Ja? Kijk nou wat je zegt. We hebben dertig hamishim. En dat zijn de dertig, de dertig poorten. Punt. Nicht le dalet, ruchot. le tet, le mem tet, sharim. Ki Sha'ar echade een lot sade, wei noia dua im huu vijftien le mala o huu Punt. Elf, nee, we hebben het. Dertien, nader punt. Letter. Nicht kakule dalet rochot en die porten zijn ingekerft. Voor, voor twee in vier in vier richtingen, dus in vier richtingen. Ruchot betekend windrichtingen. Let op, let op wat hij zegt. We en die zijn geworden tot negen en veertig poorten. Veertien. Kishaare één lot want één één één poort heeft geen Kant heeft geen kant, en kant hebben betekent, kijk, als een kant hebben betekent al een zekere definitie hebben, zekere inkerving hebben, duidelijk. Maar één poort heeft geen kant, betekent, uh, men kan hem niet pakken. We enojo dea, het is niet bekend, im hoe le lemala of die boven is, i o le lemata of beneden is, dus ergens in die vijftig zit je dan ook maar waar die is. ...is niet bekend. Om is ze, ni, shaara, En daarom bleef deze poort verborgen. Nou, wat kan je hieruit hier uitmaken? Niets kan je uitmaken. Eigenlijk, En nu kijk je nou geweldig in een paar, paar bewoordingen. Een klein stukje, we moeten nog een klein stukje doorgaan. En dan hebben we misschien na 30, na 20, 25 uh, regeltjes... Hebben we een geweldige bevatting ontvangen. waar Met alle lichten en alles. Waar ik uh, tientallen jaren naar gezocht had. En niet kon vinden. En ook nu gaan naar buiten. Naar wie dan ook. Jij vindt het niet. Hey, waarom? De zoger? Als ik dat zeg. Bedoel ik niet mijzelf. Ik zeg alleen over de Eigenlijk, hey, Ik refereer niet op mijzelf. Geen woord over mijzelf. Maar de zoger zelf. Kijk nou wat je zegt. Goed nieuws, iedereen. Dat is geweldig iets wat zeefent. Pirouz. Kies Arbe minei Gar. Schets Achting Gar. Deneshama Gar dehaya. Ve Gar deykhida. Uwa Ech achat, Meilu Gimel Minay Gar. La een hij begint ons uit te leggen. Want alles in het hoofd, wat in het hoofd zit van de Abouwim, daar zit verborgen. Wat is verborgen, we hebben gezegd. Gar is verborgen, ja. De, de lichten gar, die zijn verborgen. Dus, omdat geen kilim zijn van Binazir en Pinan daarom zit daar allemaal die gar verborgen. Kijk nou wat hij zei. Perus, uitleg. Je is, haar, be, min, gar, zijn vele soorten gar. Je is, achten, gar, den Dus de gar, drie eerste, van de is We gar, gar, dus, duidelijk, wat het betekent gar, den Als je niet? Nog, nog niet. Nog niet, maar dan weet je het nog niet. Oké. ik moet je zeggen, niet, niet zeggen. Kijk, wat betekent gar, den is alles bestaat uit hoeveel sferot? Tien sphierot. Ja? Als we zeggen garden is shama. Drie eerste van de neshama. Ja of niet? Licht, lichten, zoveel lichten als kilim, bestaan uit tien. Ja of niet? We kunnen zeggen vijf of vijf of tien. Als we zeggen dan zerampin met zerampin als zes, dan hebben we tien. Ja? Dus wat zeg je dan garden is shama? Wat betekent garden is shama? Drie eerste van de nischama. die zijn verborgen daar betekent Wat betekent drie eerste? Betekent, dat betekent dan zeventienden van de neshama zijn er wel. Eigenlijk, dus er zijn al uh, nevens de neshama, roog de neshama. En nu nog ontbreekt nog wat nog. De neshama, de neshama, oftewel de bina van de neshama, van de lichten. ja En dan ontbreekt er nog naar de gaya van de neshama of de hochma van de shama, ja of niet en de keter van de shama of de jichida van de shama iedereen ziet het zo so op die manier moet je werken met die dingen je moet niet weten, willen really weten maar uh, verbanden moet je leggen in de kabbala en niet wat betekent dat en wat betekent dat, het geeft niets dat is wat mijn volk doet 3000 jaar, dat helpt niet je moet geestelijke geestelijke verbanden zien van wat je leert de ene verbinden met, elk, met de andere. En zelf komen vragen naar die verlangen en vragen naar die verbondenheid tussen wat je leert. Dat geeft jou, zal je geven, uh, kracht en groei. Eigenlijk, en niet, wat is dat? Helpt niet. Eigenlijk, kijk Dus wij zeggen verschillende soorten zijn. Let op, gar van de nishama, eigenlijk. En je gar van de Gaya. Ook precies hetzelfde, ja, gar van de haaien. De eerste lichten van de haaien, van de tien, wat zeggen tien, of van de vijf, we gar de ichida en gar de ichida. Overhool, let op, overhool 19-8, met één logim en gar, en in elke van die drie soorten gar, Yes, harbepretim, laenket, zijn er vele bijzonderheden, eigen sferoten, eigen lichten, eigen gaars, Tot zonder einde. Hoe komt dat zonder einde? Wie kan het zeggen? Elke, elke laten we zeggen, elke gaar heeft ook tien scheroten. Ja, en in elke gaar zit ook zijn eigen gaar, en die gaar heeft ook weer andere gaar. Dus wij alleen maar abstraheren onszelf, zeggen we dat en dat en dat, maar het is tot oneindigheid toe. Ja, de duidelijk. Oké. Okay. Punt. We zeggen, er. geniesen, satimen, sagien, eilen al eilen, en dat is wat de zoger zegt, de verborgen schatten, Veelen verborgen schatten, de ene boven de andere. Punt. Ubaet et sheheitata a, shohenet benikwe in naiem, 22, nimt saot kol eilu amadrigood bagnizo, ubiltino daot, let op Ubaet ontsfertel. Uba et vanir de la de la the de letter hei, oftewel de wel de malhud. Shohenet benikwe in van de woord schiena, maar schochen het, betekent, zetelt zich in de nikwe inaim, in, de, in de opening van de ogen, oftewel onder de hochma, 22, in de, uh, de aboima, 22, Nimtzaot, kola, elu, hamadregot, befinden zich al deze traptreden, al deze gars, oneindige, hoeveelheden uh, soorten gars, bevinden zich Begnies in de verborgenheid. Hoe wilt die 23 nod en ongekend. Die zijn niet, niet gekend. Eigenlijk. So zolang, let op, zolang so die gar bevinden zich onder de Heerschappij. Oftewel, ja, onder de Heer betekent uh, in het hoofd van de Abbeweïma. Dus wanneer de malgoed staat in de opening van de ogen, dan al die garen zijn verborgen. Oké. Okay. Hoe komen we eraan aan hen? Wij moeten wel ook beïnvloed worden door hen. Eigenlijk, het is ook een deel van, dat is allemaal deel van de schep. Kunnen we nog, nee, dat is nog niet meer, ja? Pauze. Oké. Okay.